De topmensen van Schiphol moesten vandaag voor de rechter komen voor dit. Wat er hier nu gebeurt, betekent voor ons gewoon de keuze volgende keer gewoon vliegen vanuit Duitsland. Want kennelijk moeten we helemaal achteraan schuiven in die rijduik. Dus dat gaat nog lastig worden. Ja, de gigarijen op het vliegveld vorig jaar in de meivakantie en de zomermaanden. Ryanair, Norwegian en Boeing willen een compensatie van de luchthaven... voor de vertragingen en gecancelde vluchten. De topmensen van Schiphol moesten daar vandaag in de rechtbank in Haarlem uitleg over geven. Er raakten ook veel koffers kwijt. Schiphol zegt er nou... In elk geval dat ze daar niet aansprakelijk voor zijn. Morgen zijn de laatste verhoren en daarna wordt duidelijk wat de vliegmaatschappijen precies gaan eisen. Door een fout van een school in Uithoorn in Noord-Holland moeten tientallen leerlingen misschien hun economie-examen overdoen. De school heeft voor een oefentoets een vraag gebruikt die uiteindelijk ook bijna één op één in het echte HAVO-examen zat. Daarom telt hij niet mee voor de leerlingen en hebben ze sowieso 2,3 punten minder. Woensdag wordt bekend wat de gevolgen precies zijn. Dan komen de landelijke uitslagen. Dan nog even naar Brabant. daar keek een wandelaar ineens wel heel gek op toen hij langs zijn vaste route geen bietenveld, maar een veld vol wietplanten zag staan. Ik dacht niemand zeggen en uh, zelf oogsten dacht ik. dacht auto van een jointje. Ja, nee helemaal niet. Ik heb echt geen flauw idee. Maar de beheerder van dat veld maakt nu een eind aan alle mysterie. Niet de wiet die men gebruikt om uh, topjes uit te knippen en uh, op te roken. Maar dit is gewoon voor veevoer. Wie heeft dit hier geplant? Ja, de eigenaar van deze grond. Ik vind het alleen niet slim dat hij geen bordje maar gezet heb van een voederwiet. Voederwiet, zegt hij, is ook wel bekend als vezelhennep. En dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld huizen van te bouwen en kleding van te maken. En wat er dan van overblijft, wordt veevoer. Het weer, het blijft nog een paar uur lekker warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen hetzelfde recept als vandaag, dan een paar graden koeler ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB verkeersinformatie Z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 Ik heb ze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 Die ik de afgelopen weken en maanden helemaal heb uitgelicht. Ik heb elke stijl met alle invloedrijke bands en hun toonaangevende muziek in de voorgaande 20 uitzendingen behandeld. En om niet alles weer uitgebreid op te sommen, doe ik nu even de beknopte versie. Het begon allemaal met de vroegere pioniers uit de jaren 60 en 70. De vroegere hardrockbands die in de jaren 70 opkwamen. De vroege punk scene van de jaren 70, de krachtige en epische power metal, de technische en complexe progressieve metal scene, de vroege hardcore scene, oftewel de hardcore punk, de in de jaren 80 zeer populaire glam metal, of ook wel genoemd de hair metal, de trage en depressieve doom metal, de harde, snelle en agressieve thrash metal, de old school death metal, de funky alternative metal, de extreme grindcore, de dansbare industrial metal, de zeer populaire grunge scene. De underground black metal scene uit onder andere Scandinavië. De stoner metal, dat weer een subgenre is van de doom metal. De Zweedse death metal scene die ontstond in Göteborg en Stockholm van de jaren 90. De agressieve metalcore. En twee weken geleden behandelde ik nog de groove metal... dat een groovy versie is van de trash metal. Vanavond staat twee uur lang in het teken van de nu metal... een van de belangrijkste genres binnen de new wave of American heavy metal... waar ook de metalcore, industrial metal en de alternative metal toe behoren. Nu metal is een subgenre van alternative metal... dat elementen van metalmuziek combineert met elementen van andere muziekgenres... zoals hiphop, alternative rock, funk, industrial en grunge. Nu-metal bands hebben elementen en invloeden uit deze verschillende muziekstijlen... en meerdere heavy metal genres gehaald. Nu-metal bevat zelden gitaarsolo's of andere vertoon van muzikale techniek. Het genre is vooral zwaar gebaseerd op gitaarriffs. Veel nu-metal gitaristen gebruiken zeven snarige gitaren die lang... Laag zijn gestemd om een zwaarder geluid te produceren. DJ's zijn ook af en toe te zien in nu metal om instrumentatie te bieden, zoals sampling, scratching op de draaitafel en elektronische achtergronden. Vocale stijlen in nu metal zijn onder andere meer zingen, rappen, schreeuwen en grommen. Beetje grunterachtig, zeg maar. Deze factoren waren uiteraard goed te horen in de uuropener, tevens de pioniers van dit genre, Korn, met het nummer Blind... afkomstig van hun titeloze debuut uit 1994. Dankzij Korn werd nu metal populair en volgden bands als Limbiskit en Slipknot. De populariteit van nu metal zette door in de Zero's... dankzij bands als Papa Roach, Staind en P.O.D. Halverwege de jaren 2000 leidde de oververzadiging van bands in combinatie met de ondermaatse prestaties van verschillende spraakmakende releases echter tot de achteruitgang van nu metal, wat leidde tot de opkomst van metalcore en veel nu metal bands die uit elkaar gingen of hun gevestigde geluid opgaven ten gunste van andere genres. In de jaren 2010 was er een nu metal revival... toen er veel bands ontstonden die nu metal combineerden met andere genres... zoals metalcore en deathcore. En sommige nu metal bands uit de jaren 90 en begin jaren 2000... keerden ook nog eens terug naar het nu metal geluid. Veel new metal bands kwamen uit Californië en daar was het in Bakersfield gevestigde Korn geen uitzondering op. De band vormde in 1993 en werd zoals eerder gezegd bekend voor het pioneren en het mainstream maken van het genre. Korns herkenbare zware geluid positioneerde de groep als een van de meest populaire en provocerende acts die in de jaren 90 opkwamen. In de voorhoede van de nu-metal en de rap-rock-beweging van die tijd... evolueerde ze snel en ontwikkelde ze een kenmerkende stijl... met laaggestemde gitaren, een groove, zware ritmesectie... spookachtige atmosferische productie en donkere teksten... met dank aan frontman Jonathan Davis. Die worstelde met gemeenschappelijke thema's... zoals jeugdtrauma's, destructief gedrag en innerlijke demonen. Tot nu toe heeft Korn twee Grammy Awards verdiend... verdiend van de acht nominaties voor de nummers Freak on a Leash en Here to Stay. Het titeloze debuut begint met Are You Ready? dat Jonathan Davis brult op de knallende opener Blind. En miljoenen enthousiaste aspirant New Metal fans gaven hun antwoord... door Korn snel te veranderen in een van de werelds grootste bands. Toen dit album verscheen, had niemand een naam voor het ontluikende genre... dat op het punt stond het lijk van metal nieuw leven in te blazen... na het pak slaag dat door Grunge werd uitgedeeld. Hun eerste en beste albums bevat enkele van de zwaarste, smerigste riffs ooit opgenomen. Een geluid zo zwaar dat het een vliegdekschip zou kunnen verankeren. En een frontman die de articulatie van adolescenten angst zou verheffen tot een door gal gevoede kunstvorm. Hoewel de eveneens uit Californië Sacramento afkomstige Deftones voor altijd zal worden erkend als een van de grootste bands uit het genre... hebben ze in de loop der jaren enorme verschuivingen gemaakt... om meer atmosferische avant-garde metal te recreëren. Een van hun meest nu-metal klinkende platen, de debuutplaat Adrenaline... is sonisch gedreven, instrumentaal sterk en had het potentieel van de band gevestigd. Maar dit was het moment waarop ze hun muzikale durf onthulden... met tinten van hard rock, Hardcore Grit, Alternative en funk rock, en zelfs de etherische dromerigheid van bands als The Cure... Ondergewaardeerd toen het voor het eerst in 1995 werd uitgebracht, is Adrenaline een meer spookachtige kijk op het genre. Met nummers als Minus Blindfold, Nosebleed, Seven Words en Board die voorop lopen. Het nummer Board ga ik voor jullie draaien zo direct en verscheen als tweede single van het album. De teksten gaan over het gevoel gevangen en verstikt te zijn door de alledaagsheid van het dagelijks leven. Het nummer toont het vroege geluid van de band en hun vermogen om krachtige en emotionele muziek te maken. En de vijfkoppige groep Seven Dust werd opgericht in 1994 in Atlanta, Georgia. En hebben sindsdien 14 studioalbums uitgebracht... die elementen van heavy metal, alternative rock en grunge muziek combineren. Net als Korn komt het succes van Seven Dust voort uit hun rauwe geluid... en introspectieve teksten die thema's van hun persoonlijke strijd en verzet raken. Een woeste, titeloze debuutalbum werd uitgebracht in 1997... en werd goud op basis van politiek bewuste nummers zoals de hitsingle Black die we net na de deftones hebben gehoord. En volgens drummer Morgan Rose niet strikt over racisme gaat. De muziek van Seven Dust combineert elementen van nu metal met alternatieve rock... en toont hun vermogen om emotioneel geladen nummers met een keihard randje te schrijven. De band is tot op de dag van vandaag blijven toeren en nieuwe muziek blijven uitbrengen... en hun toegewijde fanbase blijft in een verbazingwekkend tempo groeien. Limbiskit was een van de beste rap metal bands van de jaren negentig... in ieder geval gedeeltelijk verantwoordelijk voor het bekendmaken van het genre... met albums als Significant Other, Chocolate Starfish en Hot Dog Flavored Water... Van de underground-muziekscene in Florida tot het grote podium... heeft Limbiskit een lange weg afgelegd... en ontving uiteindelijk drie Grammy-nominaties... en verkochten ze wereldwijd meer dan 40 miljoen platen. Hun meest herkenbare single is waarschijnlijk Break Stuff. Maar we kennen ook de singles als Nookie en My Way wel. Ze zijn misschien een van de meest bespotte bands van vandaag... maar laten we eerlijk zijn, ze hebben wel de boel veranderd. De gekken van het genre, Fred Durst Co, zorgde voor een frisse wind... in het genre dat veelal hetzelfde begon te klinken... Hun creativiteit en schaamteloosheid inspireerden nieuwe en oude bands... om de formule te veranderen. En zo stond bij hun debuut al elke volumeknop op standje 11. Zo ook bij mij toen ik het nummer Counterfeit draaide. Hij gaat zo weer een tandje harder in de studio. Bij jullie thuis ook. He's like, de Angels komende. Het PE, ook wel het Planet Earth stonden aan de wieg van de nu metal en wisten de clichés die later kwamen te vermijden. Frontman Jarrett MCUD Gomez kon echt rappen in tegenstelling tot veel van zijn collega's. En de hiphop, reggae en dub invloeden die door hun titeloze debuutalbum heengeweven waren, waren zowel inventief als overtuigend. Helaas heeft de band sinds New World Orphans uit 2009 geen geloofwaardig album meer gemaakt, mede dankzij hun vrouwonvriendelijke teksten. En niet echt een geweldig album sinds hun eerste twee albums het titeloze debuut uit 97... waar we net dus de debuutsingle Ground van hoorden... en Broke uit 2000... Cold Chamber, Chamber daarentegen, dat net zoals Het P.E. uit Los Angeles komt... waren het volledige pakket. Ze creëerden niet alleen een bijna perfecte weergave... van wat nu metal belichaamde... maar ze hadden ook een ongelooflijk podiumpresentatie. Hun artistieke esthetiek werd overgenomen in elke album... hoes, t-shirt, ontwerp en muziekvideo. Onder leiding van frontman Des Favara bezat Cold Chamber destijds enkele van de meest sinistere vocalen in het nu metal circuit... gecombineerd met klassieke, laaggestemde gitaren en slappe baslijnen. Hoewel Cold Chamber onterecht werd afgedaan als louter kornklonen... was er een tijd in de ja late jaren negentig dat het erop leek... dat Des Vavaras gezicht op vrijwel elk exemplaar van metalhammer pronkte. En dat had een goede reden. Met hun kolkende titeloze debuutalbum... vatten ze de nu-metal tijdsgeest bijna perfect samen. De dikke schurende riffs was een ideale tegenhanger van Vavaras... soms gefluisterde, soms krijzende psychozang... en zorgde ervoor dat ze met onder meer... Het hypnotiserende sway en de verschroeiende troefkaart Loco... de markt in zware muziek voor de vreemde buitenbandjes domineerden. De band stopte met opereren in 2003 na het uitbrengen van drie platen... voordat ze in 2015 herenigd werden voor nog een album. De zanger Fafara is tegenwoordig de frontman van de groove metal band Devil Driver... maar heeft ook zijn succes gevonden bij het runnen van zijn eigen muziekmanagementbedrijf... samen met zijn vrouw Anastasia, genaamd The Oracle... dat bands als Cradle of Filth en Ginger vertegenwoordigt. Hun debutsingle Loco horen jullie nu bij Play It Loud. in de nasleep van onrust, want Max Cavallero had niet alleen Sepultura verlaten... maar had onlangs ook zijn zoon verloren. En is de emotionele lading van het titeloze debuutalbum enorm... en op sommige plaatsen overweldigend. We hoorden daarvan zojuist de eerste single Eye for an Eye. De Braziliaanse wereldmuziek-experimenten van Sepultura's roots tijdperk... worden tot hun logische conclusie gebracht... En met de alomtegenwoordige Ross Robinson die het geheel heeft geproduceerd... is het speaker-trashing, low-end-gerommel zo wereldschokkend zwaar... dat het voelt alsof je luistert naar het metal-equivalent... van verschuivende tektonische platen. Er zijn ook gastoptreders op dit album te horen van onder andere... meer Deftones, Chino Marino, Biscuits, Fred Durst... en Fear Factories, Dino Cazares en Burton C. Bell. Nu met op bleek begrijpelijkerwijs een bijna uitsluitend Amerikaans fenomeen te zijn. De onbeschaamde angst over de topbombast en het volledige gebrek aan zelfbewustzijn, maakte gewoon geen deel uit van de Europese instelling. Met als frontman Brian jep Barry, geboren in het Ierse county Tipperary, en het met drummer Martin Davies en bassist Glenn Dianney... Uit Gibraltar, naast de Engelse gitarist Massimo, Massimo Fiocco... zorgde de in Londen gevestigde Firestarters One Minute Silence ervoor... dat de mani beide zijden van de Atlantische Oceaan overbrugden. Met een krachtige politieke boodschap die teruggreep... op de vroege rap-metal-retoriek van Rage Against the Machine... gingen nummers als Stuck Between a Rock and a White Face... A More Violent Approach, Nor Fucking Melody... and For a Want of a Better World... Evenzeer over het injecteren van ideeën in jonge geesten als het aanzetten tot meedoen in de moshpit. Na eigen zeggen waren ze geen politieke band, maar politieke mensen die ook muzikant zijn. Van het 1998 verschenen geweldige debuutalbum Available in All Colors... viel de keuze op het nummer South Central. Dat als eerste single verscheen, maar niet de charts te halen. I don't wanna die, never wanna die I don't wanna die, never wanna She die I don't wanna die, never wanna die I don't wanna die, never wanna yeah, die yeah, long long way to Tipperary South Central, Tipperary Long long way to Tipperary South Central, Tipper, Tipper, Tipper You wanna front me, mother, what You fucking punk? Front, mother, check, check, check this, you can't Front, me, mother, what You fucking punk? Me check, check, check this, you I will not, I cannot, I will not, I won't I will not, I cannot, I will not, I won't Will not, I cannot, I will not, I will not. I En ik rijd de Spineshank aansluitend met Shinebox. En de band stond aan de vooravond van een grote doorbraak die nooit helemaal kwam. De Los Angeles Band, opgericht in 1996 en geleid door Johnny Santos, kwam uit de porten als de verwrongen nakomelingen van Deftones en Fear Factory en combineerde elementen van nu-metal met industriële en elektronische invloeden... waarmee ze fans van Static X en Cold Chamber wisten aan te spreken... maar helaas bereikten ze nooit de huishoudstatus die eerder genoemde leeftijdsgenoten wel hadden. Een debuutalbum Strictly Diesel werd uitgebracht in 1998 en bevatte de hitsingle Synthetic. Het tweede album The Hate of Call Callousness werd uitgebracht op 10 oktober 2000... en had in tegenstelling tot hun debuut een sterke invloed van industrial metal... De band maakte deel uit van de selectie voor Osfest 2001 en toerde met artiesten als Disturbed, Het P.E., Orgy en Mudvayne ter ondersteuning van de release van het album. Daarna bracht de band nog twee albums uit, Self Destructive Pattern uit 2003 en Anger Denial Acceptance uit 2012. Voordat er in 2016 na jaren van stilte verklaard werd dat de band officieel klaar was en er geen plannen meer waren om verder te gaan. Een band die vaak met korn wordt vergeleken... vooral vanwege hun gebruik van zware riffs en emotionele teksten... is Staint. Ze ontstonden in 1995 in Massachusetts... en wonnen aan populariteit met hits als It's Been A While en Outside. De muziek van Stained bevat vaak donkere, introspectieve teksten... die gaan over onderwerpen als depressie, verslaving en persoonlijke worstelingen. De rauwe en emotionele zang van frontman Aaron Lewis... is een bepalend kenmerk van het geluid van de band en voegt diepte en intensiteit toe aan hun muziek. Hoewel Steen tegenwoordig misschien niet zo bekend is als in de vroege jaren 2000... kan hun invloed op de nu metal niet worden ontkend. Hun album Break the Cycle kwam binnen op nummer 1 in de Billboard... en UK Charts en werd multiplatina, waarmee ze hun plaats in de alternatieve rockgeschiedenis bevestigden. Van het tweede album, dat eerder dicht bij de stijl van Tool klonk... dan het eigen werk van co-producer Fred Durst... staat Dysfunction als een serieuzere showcase van het aanbod van metal... Het album is een meer melodieuze stap verwijderd van de debuutplaat Tormented van de band en is dubbel gecertificeerd platinaplaat. Niet bepaald een feestplaat. Gevuld met nummers van woede of depressie bracht het uh, album emotionele diepgang in een door Limp Bizkit en Kid Rock gedomineerde publiek, zoals te horen is op hun allereerste single Just Go. Dat gaat over misbruik van een ouder of een echtgenoot en die horen jullie nu. Waren het pioniers van de meedogenloze neigingen van Nu Metal. Het in Iowa gevestigde Slipknot legde een zinderende blauwdruk uit voor de tweede golf van Nu Metal toen het de 21e eeuw binnenging met hun bloedstollende debuut de buurt in 1999. Het net gedraaide Wait and Bleed raakte luisteraars met zware percussie Corey Taylor gierende zang. Een ongelooflijk vervormde gitaren wat een definitief president schept voor moderne metal. Terwijl de band put uit andere metal genres, ligt hun hart bij nu metal. En dat blijkt uit het gelaagde geluid, creatieve sampling, technieken en pulserende gitaarriffs. Fans en critici genoten allebei van de plaat en Rolling Stone noemde het metal met een hoofdletter M. Slipknot zou het metalgeluid voor het begin van de 21ste eeuw vormgeven en aanscherpen. In een, wereld, een metalwereld vooral gedomineerd door mannen... is Kitty zonder twijfel de meest stoere groep van vanavond. Kitty werd opgericht in 1996... toen elk van de bandleden tussen de 14 en 17 jaar oud was... en explodeerde op het nu Metal circuit met hun herkenbare merk van onbeschaamde en brute liedjes. Kijk maar eens hoe de band op Osfest 2000 optreedt voor een zee van fans. Het is opmerkelijk om getuigd te zijn van een groep sterke jonge muzikanten... die niet alleen hun leeftijdsgenoten overtreffen... maar ook zwaarder klinken dan degene die op dat moment bijna twee keer zo oud waren. De groep kreeg de meeste mainstream-aandacht... met hun explosieve en agressieve debuutalbum Spit. Dat heel veel vuur bevat dankzij verpletterende instrumentale uitvoeringen... keiharde teksten en moordende, moordende vocale uitvoeringen. De band breidde hun geluid uit in de loop der jaren... naar veel verschillende genres. Kitty is altijd een indrukwekkende band geweest... en hoewel het cool is om te zien dat ze een comeback hebben gemaakt... is het belangrijk om de geweldige muziek die ze ons al hebben gegeven te eren. Ik eindigde het eerste uur dan ook met een single Brackage. Dat volgens Morgan Lander een commentaar was op een vriendin van de band en de relatie die ze destijds had. Tot zo in het tweede uur met nog meer heerlijke nu metal hits. You down and show you deep inside my life, my inner workings. So, smell and lack of inner pride to touch upon the surface is not for what it seems. I take away my problems, but only <laughs> I Know like inside you? Make me feel you? Feel know what's inside you? Feel you? Know